Drie uur. Dit is Radio 1. Met Elspeth Rutteke en Thijs van den Brink. Houdt God ook van vrouwen. Documentairemaker Emile van Rouverroy volgde de stapworster... Hillegje Kok in haar worsteling met de kerk. En doet u suiker in de koffie? Dan bent u een verslaafde junk, of toch niet? Onze eigen voedingsprof Frans Kok legt het uit. Nu is het NWS-journaal met Raymond Serré.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 In Zweden is commotie ontstaan over een databank van de politie... met daarin 4000 namen van Roma. De enige reden voor opname in het register is een Roma-afkomst... terwijl registratie naar etniciteit verboden is in Zweden. De meeste Roma in de databank hebben geen crimineel verleden. De politie wil niet zeggen waarom het register wordt bijgehouden... maar aangenomen wordt dat het wordt gedaan... vanwege de slechte reputatie van Roma, zegt de correspondent Rolien Cruton. Een deel van deze mensen bedelt op straat, woont in, in campers. Er is ook een stijging van criminele bendes. Ja, en dat leidt tot botsingen. Koning Willem-Alexander brengt op 9 november een bezoek aan Rusland. bezoek vormt de afsluiting van het Nederland-Ruslandjaar... melden bronnen aan de NOS. Op het programma staat onder meer een ontmoeting met president Poetin...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 Een kind, met name als er nog geen vier zijn, die denken van: ah, lekker een stokje niet stoppen in de mond. Een plank hoog gezet, het scheelt al een hele hoop. En verder wordt er door de fabrikanten van de wasmiddelen gewerkt aan andere verpakkingen. Waardoor een kind ze niet meer ziet en dus niet meer in de verleiding komt om ze te pakken. In de eerste maanden van vorig jaar waren er nog maar een paar gevallen bekend. Maar in juni van dit jaar aten zeker 25 kinderen een liquid cap. Kinderen die dat doen, moeten overgeven of hebben last van geïrriteerde ogen of slijmvliezen.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 Elsbeth Rutteke en Thijs van den Brink. Documentairemaker Emile van Rouverrois volgde de staphorster Hillegje Kok... in haar strijd voor meer vrouwenrechten in de kerk. En onze dichter bij de dag is vandaag Krijn-Peter Hesselink... en zijn gedicht wordt u tegen half vier. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar onze website ditistedag.nu. Over de positie van vrouwen in orthodox-christelijke kringen... bestaan clichés over rokken en een ongeschrikte positie in kerk en politiek. In de documentaire Houdt God van Vrouwen... kijkt antropoloog en filmmaker Emile van Rouverois in het leven... van de Staphorse Hillegje Kok-Bischop. En Emile en Hillegje zijn beide hier te gast. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Emile van Rouverois, niet uw eerste documentaire uh, over orthodox-christelijke kring. Wat wil u toevoegen met deze nieuwste film? Uh, ja, deze film is eigenlijk gewoon een sluitstuk van de eerdere documentaires. Hè? Staphorst in Reis Stille Oorlog... En de documentaire, de inhoud van de documentaire werd me gewoon in de schoot geworpen. Nou, want u woonde naast kerk. Ja. Nou, niet alleen dat, maar eh, zoals u weet is de, ja, de positie van de vrouw in die kerk al lange tijd in de belangstelling. En dat had ik ook wel gezien toen ik in 2003 eh, met Stappels en tegenlicht begon. Toen dacht ik, ja, hoe zit het eigenlijk met die positie van de vrouw? Dat was een beetje blijven sudderen. Mm. Dat doe je als documentaire maken, want je wil graag nog volgende documentaires maken. En toen ik overstapte naar Rijsse Stille Oorlog... die heeft wat minder belangstelling getrokken... maar dat vind ik eigenlijk toch ook een heel interessant onderwerp... tussen protestantisme en islam... zag je in beide kerken die vrouw ook nauwelijks optreden. En toen dacht ik, verrek, daar moet ik toch eens... Ja. En toen kwam als een godspuk 2007, Clara Wichman... dat was natuurlijk een godsgeschenk voor mij... Ja, SGP kreeg een beetje op het matje. Hè. Die uh, moest dus de vrouw toestaan in het passieve kiesrecht. Nou, dat werd overgenomen door de Hoge Raad. Het hele verhaal is bekend. En nu zitten ze ermee. Hoe gaan ze dat dan invullen? En zocht u toen, bedacht, bent u toen op zoek gegaan naar een vrouw waarin dat verhaal samenkwam? Of wat, wat was het? Ja, die de... vrouw die deed zich dan zo automatisch voor. Want uh, met mevrouw Kok-Bisschop heb ik niet alleen een filmrelatie, maar ook mijn, mijn koeien lopen op haar. Land. Mm -hmm. En ik heb een fokstier met haar samen. <lacht> nou, dat geeft een band. Ja, ja, ja. Dat geeft een band, toch? <lacht> nou, en, en dan, dan zit je zo aan de huiselijke wel... kamer en dan vormt zich dat ja, ja. Mevrouw ook dacht u meteen, ja, dat wil ik wel? Of was dat toch moeilijker om daar een beslissing over te nemen? Ja, dat, uh, dat leek mij ook wel mooi, ja. Want het is niet gebruikelijk in, in, in uw kringen om, om uh, aan een film mee te werken, denk ik. Nee, maar ik had ook mijn stapels in het meegedaan. Dus uh, ik was een beetje voorbereid. Ja, u hoefde er niet al te lang over na te denken. Nee. Nee. Nou, dat was makkelijk, meneer Roera. Ja. Nou, ze, ze, deed ze, de, ze deed mee. Zo makkelijk is het niet gegaan natuurlijk. Hè? Want we hebben uh, van 600 uur hebben 61 minuten teruggebracht. En dat was dus een, een heksenketel. Ja. 1 minuut per uur. 600, Ja, dit was echt een klus. Ik bedoel, want mevrouw Kok die wandelt er nu wel zo heel makkelijk overheen. Maar het is heel lastig toch om over die intrinsieke waarde van het geloof echt een mooi beeld te maken. Nee. En daar ben ik eigenlijk voortdurend op zoek naar gegaan. En ik wist ook dat mannen bijvoorbeeld... daar niet of nauwelijks in willen optreden. Hoeveel predikanten ik niet benaderd heb... Nee, want dat is wel opvallend. In de film komt alleen mevrouw Kok en haar familie ja. voor. Voor de rest ja. zie je, zien we niemand uit Staphorst. Als je aan het nee. woord komt, nou, de vriendin was, van ja. mevrouw Kok ook. Wat is, wat, wilde ze niet? of heeft u dat, Hoe is dat gegaan? Nou, ik wilde natuurlijk niet weer... Uh, Staphorst tot de nationale schietschijf maken. Want de film gaat eigenlijk niet over Staphorst. Dat moet... Toch denk ik wel een beetje benadrukt wordt, want het gaat het gewoon over de positie van de vrouw in de kerk. He, want ook in de katholieke kerk is de vrouw nog steeds een ondergesneeuwd een nee. stukje, een element. Maar waarom komt er niemand uit Staphorst verder in voor, of uit de omgeving van nou, mevrouw Kooij? Um, op dan. het moment dat je geld aanvraagt, moet je natuurlijk een beetje beperken, hm. want we wilden eigenlijk ook een moslimaat erin hebben, maar Staphorst en Moslima's zijn er nee. nog niet. He? Maar mevrouw Kool, wilde er niemand verder uit Staphorst nee. meewerken? Daar u me oh, wel een beetje een schrik voor, natuurlijk, voor de media. En uh, ik vind ook dat ze daar zelf ook wel een beetje aan meedoen. Omdat ze zich direct zeggen van, <kwijnt> oh, ze moeten ons weer hebben. Hmm. En terwijl ze in Oordorp en, uh, net zo is. Ja, zo even naar een fragment luisteren uit de film. Geachte dominee en kerkbestuur, ik voel me onbegrepen als vrouwelijk lid van deze kerk ik voel me als vrouw beledigd en verloren. Onze vrouwen staan aan de kant. Mijn positie binnen onze kerk zou gelijkwaardig moeten zijn aan de man. Dat is ons geloof toch waard? Als hun het uitlegt op een manier waar jij het niet mee eens bent... wat doe je daar dan nog? Je ergert je alleen maar en je blijft er maar zitten. Nou, volgens mij moet je vanuit de kerk moet je blij terugkomen. en Niet uh, zwaarmoedig en depressief. Ja, dat was uh, uw dochter, uh, mevrouw Kok... Um, ja, het gaat over uw strijd met de kerk, met de rol van de vrouw in de kerk. Waar, waar, waar loopt u tegenaan? Nou, dat is in deze tijd nog nooit de vrouw mee mag praten... en uh, ik wil het ook in breder verband zien... dat, uh, ja, dat als in 2013 uh, nog altijd de positie van de vrouw in kerk en staat ondergesneeuwd is... Ja. En dan zit u waarschijnlijk in een redelijk orthodoxe kerk... Ja. En die hebben een bepaalde uitleg van de Bijbel. En daar staat het nou eenmaal in, toch? Ja. Ja, goed. Uh, Verzelligheid kan je er uh, andere teksten uit halen. Daar is, uh, uh, ik, als je bijvoorbeeld 1 uh, Timotheüs 5 leest. Als daarvoor voor de weduwvrouw in staat. Dan, uh, dan zeg ik wel eens. van: Heb je die tekst gelezen? Oh. Nee, dat hadden ze niet. Want die dus, bieden uh, veel meer ruimte, zegt u. Ja. ja. ja. Maar je kan de Bijbel op verschillende manieren uitleggen. Uw uh, uh, strijd vindt niet altijd begrip. Dat zie je ook in, in, in, uh, de, in de film. Bijvoorbeeld in een discussie met, met, een, uh, met een goede vriendin van u. Laten we daar even naar luisteren. Dat is nee, waar. Nee, nee, daar ben we het volledig over oneens. No. Dat, je, je hoeft niet aan de lijband. Er is nergens zoveel vrijheid als in het evangelie. In het maar evangelie, Maar wat ja, de mensen ja? ervan maken, Precies. daar loop jij op stuk. We verhandelen toch van ons geloof, hè? Ja. Niet van u een ja? instituut. Nee. Oh. Ja, maar dat is nogal hard. Nee, nog nee, hard. Nee, dat is niet hard. Zo voel ik het. Juist, ja, zo voel jij het. Ja. zegt van, doet het maar gewoon en uh, gooit gang maar. Nee. Maar die gooit ooit kapot. Nee, dus, hey. nee. Ja, een heftige, heftige discussie met uw vriendin. Heeft u niet gedacht? Uh, tenminste, dat dacht ik als kijker. Van dit is wel een heel privé verhaal en wil ik dat eigenlijk wel aan de openbaarheid prijs geven. Heeft u daar nooit over getwijfeld? Nou ja, goed. Uh, het is wel zo, wat als zij zegt en wat als ik zeg. En uh, om respect voor elkaar te tonen en om in gesprek te komen. Daar gaat het mee om. Mm -hmm. Je hoeft het altijd niet meer met elkaar eens te zijn. Nee. Maar u, u legt dus jouw, uw ziel en zaligheid natuurlijk wel voor ons neer. Uh, en, en, en, en dan kunt u ook heel veel kritiek krijgen. Bent, ja. u daar, bent u daar niet bang voor? Nou, ik vind dat ik gewoon goede zaakstreders. Uh, ja, dat heeft u het is raar. Hij, hij gewoon niet mee mag, uh, mee mag doen in de politiek. En terwijl er, en, uh, terwijl er 50% van de vrouwen toch ook uh, leeft. En het zijn mijn kinderen en het, zijn mijn, uh, het is mijn gezin. Hm. Dus uh, waarom zou ik dan uh, achter weggestopt moeten worden? Ja. U vindt dat u recht hebt op uw plaats in de politiek en in de kerk? Ja. ja. Frans? Ja. De emancipatie aan de ene kant en de orthodoxie aan de andere kant. En u speelde hem over de band van God, eigenlijk, hè? Als u begrijpt wat ik bedoel. Over de band van God? Nou ja, het gaat eigenlijk via de religie. Wordt het feit dat er nu te weinig aandacht is voor de vrouw. in bepaalde geestelijke kringen. dat steekt u heel erg. Ja. U zou het ook gewoon zonder die. God kunnen benoemen. En zeggen, er zou meer emancipatie moeten zijn. Ook in de kringen van de meer orthodoxe kerk. Ja. ja en en waarom, ga, wat... waarom speelt u het via de band van God eigenlijk? Waarom? Omdat ik daarin geloof. Ja. En ik geloof die heeft ook, ook niet gewild, zegt u. Zo. Nee, ik geloof ook dat God dat zo bedoelt. Voor niks ja. heeft God adem geen vrouw gegeven. Ja. En, en, en dan wordt hij net niet... niet uh ter ondersteuning van de man, ter, uh, ja. Ja, Maar waarom wordt het dan zo verkeerd uitgelegd door al die mannen? Ja, omdat uh, bepaalde teksten in de Bijbel daarvan spreken. Ja, ja. En uh, ja, dat ze daar op maar op verder beduren. Mm -hmm. En die andere teksten niet benoemen. Mm -hmm. Meneer Van Rooverroa, heeft u niet getwijfeld? Wat u? Heeft u niet getwijfeld of u mevrouw Kok dit wel aan moet doen? Um, ik denk dat ik dat met alle films... Heb gedaan. Ik heb heel veel films ook gemaakt in Afrika. En dan ging het over democratie, onder andere in Timbuktu. En die film werd toen verboden. En terecht denk ik misschien ook, omdat het weer een klein beetje een voetnoot zette van... wat is democratie? En bij deze film zeg ik ook een vraagteken. Wat is eigenlijk nu geloof? Is het alleen maar beperkt tot datgene wat via de mond van de man... Tot ons komt, dan kun je een bepaalde uitleg geven van de Bijbel, maar je kunt met evenveel moed en zelfovertuiging ook een andere kant op. En dat zie je natuurlijk ook in die kerken gebeuren. In 1911 bestijgt dan een predikante de kansel in Kniepen, vlakbij Heerenveen. Hoe lang moet het dan nog duren... dat in deze reformatorische gezin... deze soort stromen doordringt? Ja, maar is dat dan een soort agenda die u heeft? En waar u dan mevrouw Kok een beetje nou, voor gebruikt? Dat is niet een agenda van wat ik heb. Uh, nee, ik verzet me een beetje tegen het feit... dat ik mevrouw Kok gebruikt zou hebben. Nou ja, dat is dat wordt... een deel, deels is dat natuurlijk zo... Ja? dat je een... een, een, een iemand gebruikt in de zin van dat je in beeld zet. Ja, zo, zo even luisteren. Dat is ik, uh, net ik... niet het geval, hoor. Nee? Want uh, <laughs> okay. uh, door... Uh dat hij met kritische vragen stelt, gaan de mensen nadenken. Mm. En ik, stel, ik leer dat al van hem, dan stel ik die mensen ook kritische ja. vragen... en dan zeggen ze, nou, daar heb ik niet over nagedacht. Maar u voelt zich niet gebruikt door hem? Nee, absoluut voor hem agenda. niet. Nee, nee. ik, ik aan denken. Ik moest er even aan denken bij dit... fragment. ik moest dan dan ik even fra wegzetten. Okay. Okay. Ik moest eraan denken bij dit fragment, want dan gaat u, uh, meneer Hoeveel, met, met mevrouw Kok, naar uh, de SGP-partijdag in Hoevelaken en dan ja. gebeurt er dit. Wat er nou over ons beslist, dat wou ik wel eens weten. Al het goede. Het goede. <lacht> In meer een mooie psalm was het dan Kom, ga met ons en doe als wij. Ik hoor er dus niet bij. Mag ik uw paskaart even zien? Nou, ik heb uh, die paskaart bij me. Van hun. We mogen niet discrimineren, mevrouw van de rechter. Nee, maar dat doe je wel. Er mogen alleen mensen met een perskaart naar binnen. Ja, Dus als u, als u een perskaart kan laten zien, dan it it bent u van een harte wel. wel. Want de pers mag wel met jullie mensen praten, maar ik niet. Is dat is toch te gek? Nou, u mag niet mee naar een persconferentie, meneer Roevero, Was het nou uw idee om daarheen te gaan? Of was het een idee van mevrouw Kopp? Nee, dat was, uh, dat was het idee van het allemaal. Yeah. Het was natuurlijk een apotheose. en 16 maart ging iedereen bij elkaar komen van de SGP... en er was ook een, helemaal geen discussie over... of ik met elkaar nog bij mocht zijn. Mm. Wat, en wat wel... ik wel vervelend vond in het begin... dat de SGP dus mij een chaperone meegaf. Weliswaar een mannelijke chaperone. En toen zei ik, kom op. We zijn nu in de sociale democratie... en ik kan best yeah. me zonder een chaperone. Maar u bedacht van, ik wil daar naartoe. Uh, mevrouw Kok, moest u overgehaald worden? Of dacht u meteen, ik wil ook wel naar zo'n partij? Uh... Ja, ik wil natuurlijk ook wel eens kijken... Maar hoe is dat toegaat? Ja. En ik had me opgegeven als lid. Maar ik had er nog niks geen, helemaal geen bericht van gekregen. Dat is die per se. Dus ik ging gewoon uit mezelf. Frans? Ja. Denkt u dat u veel steun, stille steun heeft? Dat denk ik zeker. Hoe weet ja. u dat? Omdat ik dat gevoel uh, aan de mensen die met mij praten. En uh, die zeggen, nou, dat is, dat is knap, dat is flink. Uh, en uh, zo'n soort ding. Uh, anders... Uh, ja, dan voel ik mij wel gesterkt. Ja. Stapels in tegenleg ben ik na de tijd ook wel benaderd. Dus ze zijn, nou, u zegt nou precies wat wij bedoelen. Ja. Ja. Maar, uh, no, nog een keer, ik snap het niet zo goed. Want u zit in een kerkgenootschap waar de Bijbel heel letterlijk wordt genomen. En dan uitgerekend bij deze teksten zegt u, die moet je niet zo serieus nemen. Dat is toch ook selectief van u, of niet? Dan kunt u beter gaan naar een kerk waar meerdere teksten voor meerdere uitleg van zijn. Ja, ja. Dat, dat zegt iedereen, ga zoek een kerk die bij je past. Maar dat is de bedoeling niet hè, van het Evangelie. We moeten elkaar respecteren. En we, moeten elkaar, uh, we zijn één in Christus. Dus daar, kom, da, daar erger ik mee ook zo aan. Aan die verschillende soorten kerk. Ja. En als ze maar over uh, onzinnige dingen praten. Terwijl als het over de liefde van God zijn. Om dat aan een ander te vertellen. Daar gaat het over. Want de letter dood. Maar de geest maakt leven. Ja, u zegt ik voel me gewoon verder echt helemaal thuis in dit kerkgenootschap, Behalve op dat punt. Nou ja, goed. Nee, er zijn natuurlijk wel meer dingen. Dat is bij iedereen zo. Dat zal bij de kerkraad ook zo zijn. Hm. Ik zei het in de kerkraad, hier zitten zes man... maar er zijn er vast wel drie die, er, die het wel met me eens zijn. Maar ze moeten één naar buiten komen. Hm. Goed, de documentaire is vrijdag 27 september... Uh, gaat hij in première op het Nederlands Filmfestival en is een dag later te zien op RTV Oost om acht uur s'avonds. <tied> Melk en Honing. Alles over eten en drinken. Suiker is in opspraak. Het zou gevaarlijker zijn dan cocaïne. Dat zou kunnen leiden tot extreme gedragsveranderingen. Dat lijkt me wel lekker. Bruik je suiker? Nou, dat. Uh... Suiker is eigenlijk een drug. We zijn met z'n allen verslaafd door suiker. Ik be suiker maakt meer kapot dan je liefde. Net als alcohol en tabak. Maar dat leidt tot overgewicht, het leidt tot diabetes, auto-immuunziekten, het leidt tot galstenen. Hoeveel je al hier heb ik Ik denk dat ik toch even verder zijn. Het klinkt allemaal heel gevaarlijk. Frans Kok, voedingswetenschapper in Wageningen. Ja, wat is er, heeft, wat is er aan de hand? Suiker gevaarlijk? Ja, er is een, een algemeen directeur van de GGD in Amsterdam. En Niet de heeft, eerste, de beste zou ik dan denken. Uh, nee, het is al van veertig jaar geleden terug... dat er toen al geroepen werd door professor Jutkin dat het helemaal mis was met suiker, maar die is, dat is ook allemaal teruggefloten. Maar deze GGD-directeur heeft dus gezegd... dat de suiker de gevaarlijkste druk van deze tijd is. In een van kolom. Vanwege de versla het verslavingselement? Vanwege het verslavingselement. En ja, hij baseert zich eigenlijk op een artikel uh, van een journalist in de Volkskrant. En daar schrijft hij over... Uh, en ik vind eigenlijk als algemeen directeur van een GGD... die zelf geen, niet, geen arts is en ook niet verder opgeleid op dit terrein... dat hij zich behoorlijk te buiten is gegaan met die opmerking. Maar iedereen die uh, van suikersnoepjes houdt... die herkent dat als hij één snoepje neemt uit een zak met suikersnoepjes... dat hij die, die hele zak opeet. Uh, of in ieder geval wil opeten. Die neiging is er wel, maar dat kun je niet toeschrijven aan een verslaving... die vergelijkbaar is met tabak, alcohol of met heroïne. Zoals het nu wordt uh, gezegd. Want Wat voor soort verslaving is het dan wel nou, als je een hele het is, zak het is een uh, Het is een enorme sterke voorkeur. Maar als je dus kijkt naar verslaving, hè, als je dat gewoon ook sec bekijkt... dan is het zo dat er structurele veranderingen in de hersenen plaatsvinden. Dat je ook een afhankelijkheid ontwikkelt. Uh, dus je kunt er niet meer buiten. Dat je eigenlijk ook steeds meer nodig hebt om aan dezelfde kik te komen... En uh, dat je ook, als je, ja, als je niet oppast met een overdosis, dat je eraan overlijdt. Ja, nou, en u dat, zegt, suiker, suiker vinden, niet... mens, vinden mensen wel lekker en ze willen wel meer daarna. Maar het is niet zo'n verslaving als u het net uh, beschrijft. Nee, dit is, uh, suiker is natuurlijk wel zoete, zoetigheid. Of een zoete stof is natuurlijk uh, evolutionair. Uh, is dat uh, wat wij graag willen. Dat associëren wij ook. Uh, dat is al in de baarmoede. Dat associëren wij ook met energie. Het is dus een aangeboren voorkeur voor zoet bestaat er. Is ook helemaal iedereen, ja? Ja, en er ja. is ook helemaal niks mis mee... want van nature komen er veel suikers in onze voeding voor. In, in vruchten, in, in, in melk, hè, melksuiker, in, uh, nou, in, in brood. Uh, ja. hè, dus allerlei zetmelen. En teveel is niet goed, dat weten we ook alweer. Dat is helder en daarvan moeten we ook zeggen... dat er uh, veel suikers toegevoegd worden. Met name aan frisdranken bijvoorbeeld... En frisdranken, de verzadigingsgevoel van, van bijvoorbeeld een, een frisdrank... een vloeibare drank, is minder dan wat van een vaste stof. Dus dan kun je wel voorstellen dat je snel uh, een aantal glaasjes leeggedronken hebt... en de calorieën binnen hebt. En dan leidt inderdaad die suiker, hè, dus het overtollige suiker... die leidt dan tot overgewicht. Hoe komt het toch dat bij zo'n product als suiker... daar dan iedere keer van dit soort verhalen uh, ja, komen? Want het, is, het is de eerste keer. Nee, en het... En het zal ook wel niet de laatste keer zijn. Het is, en het is tegenwoordig heel populair... om ook brood en melk... En, en van allerlei basisvoedingsmiddelen... om die eigenlijk ook in het verdachtebankje te plaatsen. Uh, het verdient heel goed. Hè? Het, uh, deze, bijvoorbeeld, hele idee over suiker... dat dat giftig en toxisch en verslavend zou zijn... komt van een zekere dokter Lustig uit de Verenigde Staten. Mm. En die schrijft daar dikke boeken over. En die, die de ene... Uh, onzin, zin naar de andere, die formuleert hij daarin. En uh, ja, dat verkoopt heel erg goed. Maar die GGD-directeur, die heeft daar geen financieel belang bij, neem ik aan, om dit nee, te zeggen. Nee, dat, dat heeft hij niet, maar hij heeft, ook, hij heeft ook de dan? kennis er niet. Nee, maar hij heeft ook de kennis niet. Ik vind het slecht eigenlijk. Ik vind dat een, een algemeen directeur van een GGD die geen kennis van zaken heeft... en die zich in een column zo uit... als hij dat op persoonlijke titel doet, fijn... Maar als hij dat als GGD-directeur doet... dan maak ik mezelf zorgen als hij de volgende keer iets vertelt over weet ik veel. Iets... Gelooft u dan ook ja, niet meer? dan moet ik denken van... Uh... Maar is het een soort strijd omdat jij vindt dat hij niet de juiste deskundigheid heeft? Of wat, wat is het? Uh, nou, ik vind, uh, dat is één ding. Maar ik vind het ook belangrijker dat, uh, dat, dat de suiker eigenlijk... Kijk, is niet... als je teveel suiker consumeert... de toegevoegde suiker in frisdranken... en er worden natuurlijk heel veel voedingsmiddelen zoet gemaakt. Ja, dan, is het maar... ja, wij, dan wij zijn nou de... onze koektrommel. Ja, maar als je kijkt naar ja. de suikerconsumptie... De suikerconsumptie in Nederland over de laatste 30 jaar, is, dus een onderzoek hebben we in Wageningen gedaan, is niet veranderd. Dat is gewoon stabiel gebleven. Dus je kunt eigenlijk ook niet. Je kunt suiker ook. Het is een beetje een gemakkelijk om de suiker in een ja. hoekje te zetten. Ja. Is het wel nodig wat hij zei om op de etiketten duidelijker te zeggen wat de schadelijkste eigenschappen van suiker zijn? Nee, je kunt op de etiketten zetten hoeveel suiker er aan toegevoegd is. He, en hoeveel suiker er van nature voorkomt in. Maar je hoeft niet te zeggen dat de schadelijke effecten van suiker... Ja, je zou kunnen zeggen, hier zit he, veel toegevoegd suiker in... en dat is mogelijk een... Daar word je dik van. Daar kun je mogelijk, als je teveel neemt, kun je daar ja. overgewicht van krijgen. Dan gaan we over op bier. Want ja. de, de oktoberfesten beginnen in, uh, in, ja. in Duitsland en München en omgevingen. U gaat onderzoek doen naar bierdrinkers in een MRI-scan, klopt ja. dat? Wat gaat u doen? Nou, we willen met name kijken of uh, alcohol... Uh, vrij bier of dat in de hersenen dezelfde, uh, hetzelfde plezier geeft. De, uh, oh. dus in, de, in de genotcentra in de hersenen. Ja, dat is heel interessant, want tegenwoordig uh, dus kunnen ze... Ook, gaat u zelf ook bier drinken of niet? Oh, je moet in elk geval wel een bier drinken. Je moet een persoon hebben die niet weet dat hij alcoholvrij bier krijgt... Uh, of uh, gewoon alcoholhoudend bier. Of die even, allebei even gelukkig worden. Nee. Ja, en nou, u, u, u wilt dat meedoen? U voelt ja, het om ja, bier, mee. hè? Ja, graag dus okay. U, u vond het heel kwalijk ja. dat wij hier geen bier hadden vanmiddag. Ja, nee. Nee. ja, dat vond ik, ook, ja ik vind dit een rare... Uh, allemaal suiker wat ja, hier ja, staat. Allemaal suiker. En de, de bier <laughs> ja. ontbreekt, nou, er zit ook, ook uh, suikervrij, zie ik, hier staan. Dus dat... okay. Nee, maar dat, dat is wel interessant, want het uh, alcoholvrije bier is heel erg in opkomst. En, uh, Joop van en... Drek heeft het even tegengehouden, van die gaat het toch verliezen. Ja, want het smaakt gewoon steeds, steeds beter. Ja. Het is ook bijna niet meer te onderscheiden van alcoholhoudend bier. Nee. En als je dus uh, aan kunt tonen dat het in de hersenen ook eigenlijk hetzelfde, eh, zeg maar dezelfde genotcentra prikkelt, op eenzelfde manier, dan is het een fantastisch alternatief. Het is de helft van de calorieën van een gewoon glas bier. Of, of fijn. Overigens, is ook fijn, Overigens, dat is wel een misverstand... dat veel mensen denken dat rode wijn... Dat, dat... Ja, nee, nou, nou ga ik ingrijpen, oh, want jij ja. bent ook, ook betrokken bij het kenniscentrum bier. Ja. Dat wordt gesubsidieerd door Heineken. Ja. Kunnen we jou wel geloven op dit gebied? Nou, als je nou nog gaat alleen... zeggen dat wijn net zo erg is als bier. <lacht> uh, wordt, het wordt niet alleen uh, door Heineken, maar door alle bierbrouwers... Daar wordt het wordt niet minder erg van. Daar wordt niet minder erg van, nee. <lacht> maar ik moet, uh, ik moet wel stellen dat uh, ik ben voorzitter van de gezondheidsraad... van de commissie Richtlijnen Goede Voeding... Een grote commissie. En ik hou me dus, als het gaat om de consumptie van alcoholische dranken en daar is bier en wijn enzovoorts zijn er voorbeelden van... dan hou ik me wel aan de richtlijnen van de gezondheidsraad. Alles die wat zeggen, daar buiten gaat, dat doet, ja. doe jij niet aan mee. En je hoeft dat dat kan ik hier ook zeggen, je, als je verder geen bier drinkt... hoef je voor je gezondheid ook geen bier te gaan drinken. Ah. Net zo min als wijn drinken, daar kun je van wegblijven. Uh, als je drinkt, dan moet je ook niet meer drinken... dan voor een man gemiddeld twee glazen per dag... Okay. en voor een vrouw gemiddeld één glas per dag. Nee. Veel plezier bij het onderzoek. Dank je wel. Okay. Eén vraagje over die suiker. Heel kort, want de tijd Heel is al eigenlijk op... Ik vind het bij Afrikanen heb je veel betere gebitten dan bij die Europeanen die veel suiker eten. Hoe komt dat? Eén zin? Eén zin. Het zou kunnen komen door de fluor. Uh... Ik denk dat het met één zin niet gedaan is. hoor. Doet u het maar... naar de ja, gaan we ja. Wij gaan even bekendmaken wie de kaartjes hebben gewonnen voor Alison Moyer. En de vraag is even aan deze mensen of ze even willen mailen. Nou, dit is de dag met hun adresgegevens. De Marcel heeft gewonnen. Die wilde graag naartoe omdat hij zelf pleinvrees en straatvrees heeft overwonnen. En Dave, want die kocht op zijn tiende al het singeltje van Yazoo met Don't Go van zijn zakgeld beide even mede naar de En dan komen de kaartjes naar jullie toe. We gaan naar onze dichter Krijn-Peter Hesseling. Krijn-Peter, Goedemiddag. Goeiemiddag. Graag jouw gedicht. Ja, ik heb tot mijn eigen verbazing... een uh, iets wat seksistisch gedicht geschreven... getiteld De Opiaten van het Volk. Dat is ook een manier om je in te dekken. <lacht> ja, dat dacht ik ook. Ik begin met indekken en dan kan het daarna alleen nog maar die, meevallen. Ja? Hier komt het. God houdt zo van vrouwen dat hij speciaal voor hen het suikerschip om hen verslaafd te houden. Wij mannen hebben daar geen last van, nee hoor. Wij eten onze chocoladeijsjes uitsluitend voor de smaak. Als God het nodig vindt ons mannen zoet te houden... dan bombardeert hij ons met cijfers. Wij vinden niets zo fijn als miljoenen bedragen... om de werkelijkheid hanteerbaar te maken voor onze rekenmachines. Vrouwen hebben daar geen last van, nee hoor... Zij hebben een neusje voor de leugenaar... die schuilgaat achter de ergste statistieken. En schrik er nog slechts op afroep van. Net als wij mannen, stiekem. Maar wij geven dat niet toe. Hartelijk dank. En op de website is het gedicht later terug te lezen. Dit is de dag.nu en dan kunt u ook gesprekken terugkijken. En reacties of ideeën kwijt. Hartelijk dank aan onze gasten... Kees van der Staaij, Ruben Nicolaj, Griet Bransma... Wim van der Kamp, Emile van Rouverwa, Hillegie Kok en Frans Kok. Radio 1 gaat zo door met Phil VPRO. Uh, Geen Jochems, goedemiddag. Ja, hallo, wij hebben straks contact met... correspondent uh, Ilona Everleens... Uh, over het laatste nieuws over de in Nairobi. En uh, we hebben te gast Fabian Dekker. Hij weet alles van jeugdwerkeloosheid. En hij zegt dat ondanks de zo langzamerhand... spreekwoordelijke economische lichtpuntjes... een einde aan de jeugdwerkeloosheid... nog lang niet in zicht is. Fabian Dekker... Dus zometeen in de villa. Dit is Radio 1. Het is uh, half vier. Hier is Remonsereen met het NOS-journaal. In Zweden is commotie ontstaan over een databank van de politie... met daarin 4000 namen van Roma. De meeste Roma in de databank hebben geen crimineel verleden. De politie wil niet zeggen waarom het register wordt bijgehouden... maar aangenomen wordt dat het wordt gedaan vanwege de slechte reputatie van Roma... die vaak bedelen en op straat leven. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft gisteren een ongeluk gehad... tijdens het wielrennen. Hij reed tegen een loslopende hond aan. Dekker twittert vier vervelende botbreuken en beide armen in Mitella. Letterlijk onthand. Aan één kant heeft hij zijn pols en elleboog gebroken... aan de andere kant een rib en een sleutelbeen. De staatssecretaris hoopt volgende week weer aan de slag te kunnen. De hond waar tegen Dekker is aangereden bleef ongedeerd. En koning Willem-Alexander brengt op 9 november een bezoek aan Rusland. Het bezoek vormt de afsluiting van het Nederland-Rusland-jaar... melden bronnen aan de NOS...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 Twijfels over de betrouwbaarheid van de Utrechtse rechtbank... en het hele dossier Baderhari ligt al op straat... nog voordat de strafzaak tegen hem is begonnen. Daarover gaat het na vier uur in ons juridisch panel Schuld en Boete. De jeugdwerkloosheid is in Europa torenhoog en ook in Nederland. Als er niet snel en structureel wat aan gedaan wordt, dreigt een hele generatie langdurig buitenspel te komen staan. Over dat gevaar en over mogelijk zinvol beleid praten wij met arbeidssocioloog Fabian Dekker. En Metropolis Radio onderzoekt deze week het alcoholgebruik her en der in de wereld. Uw reacties zien wij graag tegemoet via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. We gaan als een haast naar Nairobi, Kenia... voor het laatste nieuws over de gijzeling in de Mol. De, het winkelcentrum. Ilona Evelins, correspondent. Wat kun je ons vertellen? Uh, ja, het is nu net weer even rustig geworden. Er, er komt nog wel een enorme zwarte rook uit het gebouw. Er is, uh, nou, dat was vijf minuten geleden en ontzettend hevig... De knallen waren niet van de lucht. En ja, je kan alleen maar gissen wat zich daar binnen afspeelt. Um, iedereen wordt op verre afstand gehouden. De media, de camera's mogen niet uh, meer dan 500 meter. Uh, mensen worden op een hele veilige afstand gehouden. En, ja, en de regering vertelt heel weinig. Nagenoeg niets dus eigenlijk. Dus het, het, er wordt vreselijk gespeculeerd. En uh, ja, of het allemaal waar is. Uh, geruchten worden achtervolgd. Wat is, het laatste wat, je, ja. wat is het laatste wat je officieel van de regering hebt gehoord? Het laatste wat ik officieel van de regering heb gehoord... dat er... Uh, Sommige gijzelaars zijn vrijgelaten, dat er enkele gijzelnemers zijn gedood, waarschijnlijk twee. Uh, dat het nog niet is afgelopen, maar dat, uh, dat er alles aan wordt gedaan om uh, de zaak zo snel mogelijk af te ronden. En dat uh, in tegenstelling tot eerdere berichten er geen vrouwen waren onder de gijzelnemers. Oké, okay. en het laatste gerucht wat de ronde doet daar... Nou ja, het laatste gerucht wat, wat de ronde doet... is, is uh, dat inmiddels uh, er niemand meer leeft. na dat, dat hele hevige vuurgevecht uh, moest je je gaan afvragen... wat daar is gebeurd achter die dikke muren... van dat uh, hele luxueuze complex in, uh, in, in Nairobi. Uh, niemand weet het. Uh, er was verwacht dat de gijzelnemers uh, een aantal gijzelaars hadden uitgezocht... die uh, ja, wat belangrijker zouden zijn naar de internationale gemeenschap. Oftewel dat het zouden zijn die zijn dan blijkbaar in hun ogen wat uh, wat beter te gebruiken dan, uh, dan Kenianen. Ja, vier Britten uh, lees ik in, op, bij Reuters. Wat zeg je? Vier Britten lees ik bij Reuters. Dat is, dat is heel goed mogelijk. Kijk, het, het, het, het, als je bad gaat het natuurlijk om Kenia. Ze hebben een appeltje te schillen met Kenia... maar ze hebben ook een appeltje te schillen met de rest van de wereld. En zeker met Israël. En het zijn Israëli's die, uh, die eigenaar zijn van het gebouw... en van een hele populair café wat daar is. Dus, uh, Wij nou, hebben ook uh, begrepen hier alle... dat de ambassade, uh, Israëlische ambassade... onmiddellijk hulp en steun heeft aangeboden. Uh, ik weet niet in welke vorm die hulp en steun al, al zichtbaar is vanuit Israël... Nou, het is, het is nu inmiddels ook bevestigd door de autoriteiten hier dat Israëlische ele, militaire elementen, zowel als Amerikanen van het uh, Amerikaanse onderzoeksbureau, uh, uh, uh, ja, onderzoeksbureau FBI, mee hebben gedaan aan de actie die nu, nu plaatsvindt. In hoeverre ze mee hebben gedaan, weten we niet zeker, maar het is daadwerkelijk dat uh, die hulp is geaccepteerd en ook wordt gebruikt. Ja, um, de, er zijn verschillende verhalen over het aantal doden. CNN meldt 62, Sky meldt 69. Wat vertellen ze bij jou... De, de president, uh, de oerlijke uh, heeft gisteren gezegd... dat zijn er 69, vandaag heeft een zijn van, van zijn ministers het, het, uh, het aantal verlaagd naar 62. Uh, we weten het niet, we weten het echt niet. Nee, de, de, bij CNN doet ook het verhaal de ronde dat iemand gezegd zou hebben, ja, ze komen hier absoluut niet levend uit... en hen gaat het erom om de dood in te gaan... en zoveel mogelijk andere mensen mee te nemen. Nou ja, dat is meter van me geloof ik wel duidelijk geweest dat deze, dat deze heren uh, totaal geen problemen mee hebben uh, om, om, het, uh, om dit uh, deze actie te beëindigen met hun dood. Maar daarbij ook wel heel veel mensen willen meenemen in die dood. En uh, ze hebben bijvoorbeeld heel veel Twitter gebruikt om uh, ja eigenlijk te snoeven hoeveel uh, hoeveel doden ze wel niet uh, op hun geweten hebben en hoe hun actie eruit zag. En steeds worden die Twitter-account, die Twitter-accounts die, die Twitter, uh, gesloten. En Komen er weer nieuwe en uh, ja, het zijn jongens die duidelijk dus heel erg trots zijn op wat ze hebben gedaan en er geen moeite mee hebben om, uh, om dit met de dood te moeten bekopen? Nee, er is een bericht van el Shabaab, degene die erachter zitten, dat dit deze actie uitgevoerd is. Uh, uit de wraak wegens de Keniaanse betrokkenheid in Somalië, militaire betrokkenheid. Is daar nog iets meer over gezegd? Nou nee, het is, kijk, ze hebben, ze hebben, ze hebben al, van het begin af aan gezegd... we onderhandelen niet, maar we hebben wel één eis... en dat is, dat, is dat, ik, dat de Keniaanse militairen zich terugtrekken uit Somalië. Keniaanse militairen waren verantwoordelijk... voor de inname van de havenstad Kismayo. Dat was een bastion van Al-Shabaab. En daar was Al-Shabaab behoorlijk pissig over. En twee jaar geleden zeiden ze al van... we zullen wraak nemen. En er zijn sindsdien wat kleinere aanslagen her en der in Kenia geweest... maar nooit zo groot als deze. Verwacht Mag je een, uh, uh, een definitieve finale actie van deze troepen Amerikanen-Israëli's... Nou, het, het uh, Kenianen, Amerikanen, en Israëli's. Ik denk dat het vandaag allemaal wel zal aflopen. Ik bedoel, het gebouw lijkt deels in brand te staan. Ook al wordt er gezegd dat, uh, dat uh, de gijzelnemers matrassen in brand hebben gestoken om, uh, ja, om, om, om de, de boel een beetje af te leiden van waar zij zitten. Maar goed, de brand lijkt zich uit te breiden. Bovendien wemelt het er nou voor de militairen. Er wordt zo hevig geschoten. Ik kan me niet voorstellen dat het niet vandaag afloopt. En de regering had bovendien al gezegd dat ze de eerste, de tweede. Sowieso in handen hadden. En dat blijft nog de, de derde en de vierde verdieping over. En het schijnt dat daar nu ja, hard gevochten wordt om, uh, om, uh, om elke gijzelaar. Ilona eveneens bij het winkelcentrum in Nairobi. Dankjewel. Pst. Eén minuut. Het kantoor. Ik kom op een, op een dag naar het kantoor en dan zie ik op de gang. ...een tafel staan. hebben ze in een bureau van een collega... ...op de gang gezet. Ja, je, je kon beter voor, voor de directie zijn dan tegen. Het leek wel alsof het een soort, uh, een soort stasi was. Zeg maar, een, een, een kleine kantoorstasi. Zoiets. Er lag bijvoorbeeld gewoon een keer een, een foto van mijn ex... Waar ik echt jaren geleden van gescheiden ben in mijn bureau daar. Zij willen mij laten weten dat zij alles van mij weten. Ja, dat was, het was bijna uh, Noord-Koreaans in die zin. Ja. Er werd gewoon voor gezorgd dat ik mijn werk niet uh, kon doen. En dan, dan verdwenen er weer formulieren van mijn bureau. Is dat een kantoorhumor?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 Vorrelen, pimpelen, hijsen, zuipen. Het Nederlands heeft veel uitdrukkingen voor het consumeren van alcohol. Hoe zit het met het alcoholgebruik in de rest van de wereld? Onze Metropolis-correspondenten gingen op onderzoek... en we beginnen vandaag in het streng islamitische Indonesië... waar het alcoholverbod niet echt werkt. Bier verkopen... Het mag niet meer, zegt een verkoopster. Hier nog eens proberen wij een kraampje waar sigaretten, chips, koffie en suiker liggen. Dit Je Maar ook deze verkoper zegt: Ik heb geen bier meer. Je hebt geen bier meer. beer. Ja. Maar hij heeft nog wat een tip. Hij wijst naar de overdekte markt waar traditionele medicijnverkopers, en dat zijn vaak Chinezen, volgens hem nog wel een voorraadje bier onder hun toonbank hebben verstopt. En dan moet ik vragen naar Jamoe, dat is eigenlijk een kruidendrankje, maar hij zegt: als je erbij knipoogt, dan weten de Chinezen wel dat je bier bedoelt. Hallo. Nou, eens proberen. Is Membeli, Appanaman, Jamoe, die is niet? Bingo. Vraag je dus of ik jamu uh, kan kopen aan deze Chinese medicijnenverkoper. Ik knip oog erbij en hij zegt ja. Maar dan misschien bang voor de microfoon en alle mensen die eromheen staan. Dan zegt hij nu, maar als je bier bedoelt, dat heb ik niet. Nou, maar vrouw Maria die hier om de hoek zit met haar groentekraan moet uh, hard lachen. Udah, udah. Bekurang, bekurang. cuman masih ada aja. Ze houdt vol dat deze Chinees schijn heilig is en dat hij wel degelijk bier verkoopt. Maar ze is erg blij met het alcoholverbod, want ze zegt in drank zit de Satan. Die zet mannen aan tot overspel, ze maken al hun geld op... en wat haar betreft wordt door heel Indonesië alcohol zo snel mogelijk verboden. Een van de kroegen in Jakarta van de Fries de Santama... en het zit hier vanavond afgeladen vol... En wat me meteen opvalt, niet alleen met westerse expats... maar minstens de helft, is Indonesisch. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want onze markt was echt gericht op expats. Ze gaan naar de westerse kroeg. Ze blijven wel vaak hun Indonesisch eten bestellen. Uh, dat, dat dan wel weer. Wel de nasi goreng. Wel de nasi goreng en de ja, Dat moet je gewoon op menu hebben, anders laat je geld liggen. Wat jij hebt hier, en dat heb je al jaren... is een echte bruine Amsterdamse kroeg... Maar houden Indonesiërs daar dan wel van? Ja, en dat is wel grappig. Zoals bijvoorbeeld bij Café de Hooy. Dus de Café de Hooy is echt een mooie pub. Amsterdam-style. De manager is een Amerikaan, een beetje een loopie. Dus zo, hey man, how you doing man, what's up? En dat vonden de Indonesiërs. De kids die allemaal in het buitenland gestudeerd hadden, die vonden dat fantastisch. En die drinken, dat is niet geloofd. We hebben daar een drankje, dat heeft die Amerikaan geïntroduceerd. Dat heet Brainwash. En dat is een uh, fluorcerend groen long drink. En er zit iets van tien verschillende dingen in. Whisky, vodka, hebben. En als je daar één van op drinkt, dan ben je ook wel redelijk teut al. In ieder geval twee, dan ben je wel dronken. Het, het aantal Indonesiërs wat drinkt neemt toe. Het is echt ook een onderdeel van de cultuur geworden dat je naar de kroeg gaat en een biertje van een wijntje drinkt. Ja, ja dat was, absoluut. Dat was vroeger niet. Vroeg niet. Nee. Nee. Omdat die economie denk ik gewoon zo verschrikkelijk gegroeid is. Die Indonesiërs gaan echt meer uit naar de cafés nu. Het openen van een café of restaurant. Het is voor een hoop rijke kinderen, uh, rijke manskinderen. Een soort van uh, show af natuurlijk. Wijntastings is een populair ding in de afgelopen jaren voor Indonesiërs. Als je zo 20, 30 euro voor een fles uh, wijn betaalt, ja. dan heb je gewoon bocht. Uh, wijn importeren is duur. Zet er zitten uh, volgens mij 400% importtax op, officieel. Die er baat bij hebben, dat, uh, die zit in de illegale import. Aha, dus uh, je kunt eigenlijk concluderen hoe illegaler de alcohol hoe meer er in Indonesië aan verdiend wordt. Ik denk dat het aantal illegale import van alcohol gigantisch groot is. En voor die mensen die dat hele systeem zo in, in plaats hebben... voor hun is het prima dat die 400% erop zet. Dus ze importeren wijn, ze betalen een fles... Uh, ik mij mijn krat bier, als je dat vanaf fabriek koopt... dat kost maar iets van 5 dollar of zo. Het is eigenlijk allemaal hypocriet. Ook die radicale moslims die dus betaald worden om tegen overmatig alcoholmisbruik, zoals ze het dan zelf noemen, te demonstreren. Als ik naar jou luister, dan zal alcohol niet echt zo snel verboden worden in Indonesië. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. En morgen is Metropolis in Praag. En daar wordt vooral illegaal alcohol gestookt. Ik ben Guy de Wilde. Ik ben 26 jaar en kan niet wachten om aan de slag te gaan. Net als 150.000 andere jongeren die op zoek zijn naar werk. Daarom roep ik werkgevers in Nederland op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 Dat was een fragment uit een reclamespot van Randstad bureau. Vandaag zijn ze begonnen met een campagne tegen de jeugdwerkeloosheid. En dat is heel mooi, want het einde van die werkeloosheid is nog lang niet in zicht. In 2018 wordt het in ons land wellicht een beetje beter met de jeugdwerkeloosheid. Nou ja, het kan nog altijd veel erger natuurlijk. En dat is het dan ook. In Zuid-Europa bijvoorbeeld, daar is de jeugdwerkeloosheid tussen de 50 en 60 procent. Meer dan de helft van jongeren die niet aan het werk zijn. En wat doet dat met jongeren? En natuurlijk valt dat wat aan te doen. We praten erover met arbeidssocioloog Fabian Dekker... van het Verwij Jonker Instituut. Fabian Dekker, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En welkom. Hoe erg is het in Nederland? Ja, het is erg. Alleen we moeten, denk ik, om maar gelijk te beginnen... met, met, met die cijferbrei, want je, je hebt CBS-cijfers... je hebt internationale cijfers, je hebt UWV-cijfers. Um, het probleem in Nederland is groot. 137.000 jongeren tot 25 jaar die aan de kant staan... Alleen 60% is nog schoolgaand. Dus dat is wel een, een, een tempering van het, van het probleem. Dat betekent dat de financiële onzekerheid lager is voor die groep. Want men is vaak op zoek naar een, naar een bijbaan. Um, dat geldt ook trouwens in Griekenland, Italië, Spanje, Portugal... de Zuid-Europese landen, waar de werkloosheid veel en veel hoger is nog dan, uh, dan hier. Maar... maar om jou weer te relativeren... Uh, ja. die schoolgaande mensen, dat zijn natuurlijk... Potentiële jeugdwerklozen. Het uh, is toetredingsmobiliteit. Het uh, is, is maar lang genoeg wachten dat ook die groep de arbeidsmarkt gaat. Toetredingsmobiliteit betekent uh, uh, ze komen niet aan een baan. Nou nee, dat betekent eigenlijk van dat is een groep, precies zoals jij zelf al aangeeft. Het komend zitten... officieel werkloos. Exact. Ja. Hetzelfde geldt ook, want er zit ook een stukje onderschatting. Uh, dat zijn bijvoorbeeld de jongeren die. Mm -hmm eigenlijk niet uh, tijdens het afstuderen dacht ik word kleine ondernemer... kleinschalig ondernemer, maar dan toch maar ZZP'er worden. Die zitten ook niet in de cijfers. Dus je hebt een overschatting. De schoolgaande jeugd zit in de cijfers van bijvoorbeeld het CBS. Hm. Onderschatting de ZZP'ers en de groep die zich niet aanbiedt natuurlijk... op de arbeidsmarkt. En dat... stagelopers dat is lastig. Uh, daar doen de Sommige mensen die ja. doen al, zijn al een vierde, vijfde stage doen. Ja, maar dat blijft vaak. Ik, als onderzoeker kijk vaak naar de meer representatieve statistieken. Dus van het CBS, het Sociaal Cultureel Planbureau, mm -hmm. de Eurostads van deze wereld. Het uh, stageprobleem, dat herken ik, maar dat, dat is vooral anekdotisch bewijs. Het is nog nergens aangetoond. Jongere vakbonden hebben daar wel eens wat over gezegd. Maar hoe groot de groep is, jonger is... die nu inderdaad, zoals je aangeeft, de tweede, derde of de vierde stagebaan... En dan, en dan nog even, uh, dan, dan houden we op met de cijfers. Maar wat bedoel je met de groep die zich niet aanbiedt? Nou, we noemen dat een klassiek fenomeen. discourse worker effect. Je moet je uh, aanbieden voor minimaal 12 uur per week of meer. Dan ga je de enquête van CBS in, want we baseren dat op enquête... Mm -hmm. Als je zegt, nou ja, ik, ik, ik schat mijn kansen dermate laag in, ik ben op dit moment niet werkzoekend, want ik vind toch geen baan. Ja, goed, dan zit je ook niet in de definiëring nou, van de, van de jeugdwerkloosheid. Dat, dat is heel gek. Want werk, ik ben zeker. niet werkzoekend, maar waar ja. leven die dan van? Uh, die moeten wel geregistreerd zijn als mensen die een uitkering nou, krijgen. Exact, baantjes. zeker. Dus je hebt ook de. de, de, de Zwartwerk is ook nog een, een, een onderdeel. Um, zitten wel in de UWV-registraties, want die registreren de uitkeringen. Wat ik zelf altijd doe, is kijken naar de Eurostat-data. Die registreren ongeacht het aantal uur dat je werkt... of het aantal uur dat je op zoek bent naar werk. Ben je op de arbeidsmarkt actief of zit je in het onderwijssysteem? We noemen dat de niet-jongen, not in employment, nor in education or training. Mm -hmm. Dan zie je in Nederland dat het ongeveer 5% van de totale jeugd is tot 25 jaar. Ja die echt werkloos is en buiten het onderwijssysteem zit. Ja, en dan is er nog een andere mogelijkheid, uh, wat uh, nog veel ernstiger misschien is. Ik las een tijd geleden eens een keer een heel groot verslag over Spanje... waarin heel veel jongeren geanalyseerd hebben, Joh, dit wordt helemaal niks meer. Ja. Wij gaan een hele parallelle maatschappij oprichten en doei met de rest. Ja. En ik heb ook wel eens gelezen dat dit soort aanwijzingen ook al bijvoorbeeld in Amsterdam zijn. Dat mensen in een heel apart parallel universum wonen met een eigen ec economie. Nou ja, goed, ik ken een boek bijvoorbeeld The Shadow Workforce. Hè. Die hebben een soort twee lagen, als het ware, op die arbeidsmarkt. En de een zit veel meer in de schaduw en daar weten we ook eigenlijk veel minder van. Je noemde net al het zwartwerk bijvoorbeeld. Um, het, heeft ook een beetje, het thema is wat breder eigenlijk. Het heeft ook te maken van... Nou ja, gaan die jongeren die collectieve stem nou eigenlijk verheffen of niet? Wat nou, dat is, dat dan is natuurlijk en, de vraag. Wat mm. doet het met die jongeren? Ja. Je hoort, we horen jou en we horen ja. allerlei andere mensen erover praten. Ja. Maar enige woede of, of het tonen van, van machteloosheid... zie je ja. van de jongeren zelf nauwelijks. Maar dat is exact eigenlijk het mechanisme. Het is een soort van, als ik spreek voor de hoger opgeleide is het een soort van, van machteloosheid. Ik bedoel, denk terug aan de Occupy-beweging. Begin van de crisis. hoewel Die kwam 2011 op in schieten. Ook in Nederland werd die groep gevraagd waar protesteren jullie nu tegen? Dan werd er gezegd, ja. Eigenlijk weten we dat niet. Het is een soort van abstractie, een soort kapitalistisch monster... waar we tegen protesteren. Ja. Dus dat is ook weer zo vertrokken. Ik chargeer een beetje. Ook zoals de term globaliseren, waar Juist. ze zich tegen verzet, Dus natuurlijk ook hartstikke ongrijpbaar. Juist, en dat maakt het lastig. Dus het, een soort instrum, instrumenteel motief dat je nodig hebt om te protesteren... want het moet een doel hebben, we willen er iets mee bereiken... is een van de redenen waarom, denk ik, hoger opgeleiden nu zeggen... ja, het heeft geen zin, want Den Haag kan geen vuist maken. Het is een veel groter probleem moeten moet bijvoorbeeld naar een bankunie zeggen, zeggen bepaalde personen. Uh, maar het heeft geen zin om naar, naar het Malieveld te trekken. Daar komt nog eens bij dat heel veel opgeleide jongeren... zich niet zo identificeren met elkaar. Zoals hmm. bijvoorbeeld de militante stakingsacties hmm. in de Rotterdamse haven. Die kent iedereen, denk ik. Daar heb je, je bent havenarbeider en je staakt voor een groter doel. Ja. Jongeren hebben zoiets van... ja ik, ik, dit is toch een soort van persoonlijk falen. Dat hele discours is ook veranderd rond werkloosheid. En je erkent eigenlijk dat je, dat je gefaald hebt. Terwijl daar, dat niet het geval is En dan trouwens. is de vraag, wat doet dat dan met die jongeren? Want ze hebben dus ze hebben geen werk. Ja. Ze hebben kennelijk niet een uitlaatklep of niet een plek... waar ze, kunnen gaan, waar ze denken hun probleem neer te kunnen leggen. Just. Want ik had het in die inleiding even over een, gener, een hele generatie... die je zo meteen kwijt bent. Ja. Maar daar... Kan dat dan ook daadwerkelijk wel eens toegang hebben? Ja, exact. Ja, kijk, het, het, het punt is, ik bedoel, net als de Grieken, er, er wordt al gesproken over de boomerang uh, Generation. Dus als een boemerang keer je weer terug in je ouderlijk huis. Ik bedoel, er is altijd een vangnet van je ouders, bijvoorbeeld. Jongeren die ik heb gesproken, daar is een deel dat noodgedwongen weer thuis gaat wonen. Dus een stukje financiële zekerheid. Als je zegt, wat doet het er precies mee? Dat is um, vooral die Onzekerheid. Uh, sociale activiteiten komen op een lager pitje te staan. Denk aan uh, jongeren, het uitgaansgedrag, uh, maar ook het uh, participeren in het verenigingsleven. Um, uiteindelijk als je maar lang genoeg werkloos bent komen ook de vaste last in het gedrang. Uh, ik bedoel, je hebt een woning, je moet gewoon je energierekening betalen. Mm -hmm. Dus het is op dit moment is het probleem aanwezig... maar nog niet in die orde en in die mate dat jongeren massaal ja. die vuist ja. maken. Even, even een vergelijking maken voor de, voor de stemming en de, en, de, en de cultuur met de jaren tachtig. Ja. Grote werkloosheid, hoge jeugdwerkeloosheid. De mensen die je spreekt die in die tijd aan het werk wilden komen... en daar problemen mee hadden, die zeggen allemaal dat die sfeer in die tijd heel anders was. Blijmoediger, joh, we gaan nog een tijd andere leuke dingen doen. En ja. we zien wel, dat werk komt wel. Blijmoediger, meer optimisme. En hoe is dat nu? Um, nou ja, dan verschillen we een beetje in mening. Ik bedoel, als je kijkt naar de, de, de, de statistieken van het Cultureel Planbureau... en ook mijn eigen onderzoek... zie je dat er een behoorlijk optimisme is onder, onder jongeren. En dat is deel een stukje, we noemen dat cognitieve dissonantie... want je pas je gewoon aan aan de nieuwe situatie. Mm -hmm. Maar ook zit er een stukje ja, vooruitgangsgeloof... wat ik eigenlijk uit de boeken van, van Barbara Ehrenreich kende. Smile or die", van ja, ja, je moet maar blijven lachen... hoe pe, pe, penibel en hoe de situa situatie ook is... Mm -hmm. Dat heeft denk ik toch te maken met ons hele um, onderwijssysteem... dat veranderd is in de jaren negentig... waar de tweede fase, het studiehuis, de docent werd een begeleider... en je individu, individu, individu kwam centraal te staan, individuele zelfredzaamheid. En dat in die cultuur wat veranderd is. Dus het ma Master of Your Own Destiny zie je bijvoorbeeld in personeelsadvertenties. Het gaat ja. voor jou als individu... Nooit gezien vooruit... Master of hm. Your Own Destiny? Ja, voor hoger onderwijs In de opgeleiden. personeelsadvertentie? Uh, ja, heb ik toch echt in vacatures voorbij zien komen. Maar hm. dat wil alleen maar aangeven, je ziet het discours dus ook veranderen. En dat is deels in het onderwijs... En deels in een grote verband in de cultuur dat je het ook maar zelf moet zien te rooien. En um, dat optimisme zie je dus terug... waar ook het SCP van zegt... jongeren zijn op dit moment optimistischer dan ouderen. Ja, nou, ja. een verklaring is... ouderen hebben meer te verliezen, tuurlijk. Ja. Maar een culturele nou ja, verklaring is... Omdat is... je ook wel analyses kunt lezen... dat de jeugd voor nu veel tobberig is. Dat het helemaal niet vreemd is dat op een of andere bijeenkomst... een meisje van 22 jaar vraagt... ja, maar is mijn pensioen straks nog wel verzekerd? Mm -hmm. In de jaren eind 70, begin 80... als je dat deed, Weer je weggelachen... burgerlijke idioot. Hm. Begrijp je? Ja, dus dus vindt, de bedoel meer zorgelijkheid. Zeker. Maar ik denk, ja. ik denk, maar ik denk dat die zorgelijkheid ja, veel meer in de jaren tachtig te vinden was. De Percentages waren vergelijkbaar trouwens 17 hmm. om 16 procent. Maar um, ik, nogmaals, ik denk tot de cultuur, de jongen die ik heb gesproken en ja. de statistieken die, die we hebben, Die geloven kennen, wel, wel, wel een beetje toch is. ook in die zelfredzaamheid. Enigszins. Ja. En maar nou, dan is de vraag, want daar mag je vrolijk in geloven, maar er moet er toch ook wel iets gefaciliteerd worden van buitenaf. Ja. Wat moet er gebeuren? Want dit is natuurlijk niet voor niks. En we kunnen allemaal denken, we zijn vrolijk zelfredzaam. Maar als ja. het werkt niet is, is het er niet. Nee. Kijk, dat is het grote probleem. We begonnen ook al voor dit gesprek, economisch herstel is gewoon de sleutel. Daar, ja. hoeven we, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Er zijn te weinig, weinig banen, dus de koek is te klein. Nou, hoe doen we dat? Die sleutel ligt in Straatsburg en in Brussel om dat op te lossen. Dat kan via een jeugdgarantieplan, maar ook dat is een tijdelijke oplossing. Dat, dat zal verder moeten. Um, de, de, de, de structuur in Nederland is meer het sociale stelsel... dat je echt insiders en outsiders op die arbeidsmarkt hebt... De insiders zijn toch de mensen met het uh, vaste contract, hoewel ook die zekerheden afnemen. Maar als mm -hmm. je sec kijkt naar bijvoorbeeld de mate van slagbescherming in ons land, dan is die strikt. Dan zitten we echt in de top 10. Uh, en daar hebben vooral jongere vrouwen uh, lager opgeleide last van. Wijs, iedere uh, statistiek wijst het uit. Dus je zult dat toch op een of andere manier moeten verkleinen. Na het kabinet is dat van plan. Hè? Hm. 2016, maar gaat mm -hmm. waarschijnlijk de verkiezingen over. Um, en je zult dat moeten koppelen aan een soort van activeringsbeleid. Want wat je niet wil hebben, is dat de ouderen de nieuwe risicogroepen worden... terwijl ze nu die, die insiders als het ware zijn. Dus dat hm. moet je koppelen aan een intensief... Dus je helemaal niet blij met het sociaal akkoord... Nou ja, het gaat, gaat mij te, te langzaam, ja. En ik ben wel bang dat dit gewoon over de nieuwe verkiezingen wordt getild... en dat er uiteindelijk niets gebeurt. Het transitiebudget, kopplanen, ja. versoepeling, ontslag. Werd. In de jaren 80 toen hadden ze de oplossing, akkoord van Wassenaar... Ja. loonmatiging in ruil voor flexibeler werk. Ja. Maar ja, dat flexibeler ja. werk, dat hebben we op, op en top nu. Dat is dus daar valt geen winst meer te halen. Nee, nee een vervroegde uittreding, de vervroegde pensionering... het ja. ja, precies, akkoord van VUT, Wassenaar, dat, ja. de VUT... Ja ja Dat kan niet meer, want we hebben iedereen nodig ja, om ja, de pensioen en de zorgkosten met z'n uh -huh. allen te gaan... Maar jij uh... zegt dus het, het vaste werk wat flexibeler maken uh -huh. en het flexibele werk houden, maar Just. dat vooral niet vastmaken. Maar dat is iets wat het kabinet nu voor een deel wil gaan doen. Ja, dat is de aanpassing van de flexwet inderdaad. En is dat maar de vraag, en er zijn ook al verschillende economen, die hebben daar al een, een mening over gegeven en ik denk dat het terecht is... Um, dat je in plaats van drie jaar na twee jaar een vast contract krijgt... ja, dan zegt een werkgever, denk ik heel simpel... na twee jaar, van ja, hier is de deur. En dan ga je weer op zoek naar andere flexibele arbeidsvormen. Dus ja. kijk, het punt is, we hebben de hele sociale zekerheid geprivatiseerd... Hè, in de jaren negentig met name... waarbij veel meer verantwoordelijkheid bij het individu... en bij de werkgever is komen te liggen, allerlei financiële prikkels. Flex is één van de... Ja, uitingsvormen wat mij betreft om die risico's toch deels af te wentelen naar, nou ja, naar, naar werknemers. Maar mensen van 55 plus dan massaal uitmikken. en dan die jeugd daarin plaatsen, dat nee. is geen optie? Nee, meer. is geen optie. En ik, uh, maar ik zei al van die, wat je eigenlijk idealiter zou moeten doen: we hebben in Nederland opleidingsontwikkelingsfondsen, sectorale scholingsfondsen. Je zou die intersectoraal moeten openstellen. Wij sparen nu met z'n allen, ik, ik ook, een bepaald percentage van je loonsom voor scholing. Maar die mag je inzetten in een specifieke sector. Het zou ja. toch mooi zijn? En als we nou, met z'n allen met de sociale partners daaruit komen om ook buiten die sector om te kunnen scholen. Eind uh, december of ergens in december verschijnt jouw boek: Bankzitten, Jeugdwerkloosheid in Nederland. Dan kunt u nog veel meer lezen over het ideeën van Fabien Dekker je Dankjewel, wij Dankjewel. zijn zo terug. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bart Loor. En ik ben pro-VPRO sinds 1996, omdat ze zulke uitstekende kritische programma's maken.